in trouble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 Op de Filipijnen is een militante moslim opgepakt voor betrokkenheid bij de ontvoering van de Nederlandse vogelliefhebber Ewold Hoorn. De verdachte hoort bij de militante moslimbeweging Abu Sayyaf. Hoorn werd bijna twee jaar geleden ontvoerd toen hij in het zuiden van de Filipijnen beschermde vogels aan het bekijken was. Hij wordt nog altijd vastgehouden. Britse dierenrechtenorganisaties zijn kwaad op koningin Elisabeth... omdat ze op eerste kerstdag een bontjas droeg. Dat is te zien op foto's die waren gemaakt op een van haar buitenverblijven. Toen ze later naar een kerkdienst ging, had ze een stoffenjas aan. Volgens Britse media is de bontjas een van Elisabeths lievelingsjassen. Ze zou hem al een jaar of vijftig hebben. Britse dierenrechtenorganisaties vinden het onacceptabel om een bontjas te dragen. Het is 2013 en ieder weldenkend mens zou dit moeten vinden, zeggen ze. Vier schaatsers hebben zich op het kwalificatietoernooi in Herenveen geplaatst voor de Olympische Spelen in Sochi. Sven Kramer en Jorrit Bergsma op de 5000 meter. En bij de vrouwen Lotte van Beek en Marit Leenstra op de 1000 meter. Bij de mannen werd Jan Blokhuizen derde. Hij heeft zich hoogstwaarschijnlijk ook geplaatst, maar hij krijgt pas zekerheid op Oudejaarsdag als de definitieve schaatsploeg wordt bekendgemaakt. En datzelfde geldt voor Irene Wüst, die op de 1000 meter bij de vrouwen derde werd.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 Wij hebben geweldige acties. Nu het hele jaar gratis glazen. Komt u bij ons kijken. Dus snel naar Slinger Optiek. Optiek Slinger kunt u vinden aan de Grote Krocht in Zandvoort. Optiek Slinger. Optiek slinger. En nu de grootste kerst- en winterhits aller tijden. Dit is de Winterse 50... 50. De winterse vijftig. Nummer zeven. De liefde heerst en de angst verdwijnt. Aan onze harten ook zijn de...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 So this is Christmas, and what have you done another year over, and you won't just be gone. and so this is Zet je radio onder de kerstboom. En zet hem op ZFM. Nummer 3. Je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Just hear those sleigh bells jingle and ring ting tingle in two. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Oh,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 sleigh bells jingling ring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 Tired London slows But when I dream tonight I'll dream of you And when the tears Froze Let's oh.